Commissaris, ja, uh, ik heb geen dan de kooking. lijn. Ze zeggen dat Duran al minstens drie oh. dagen niet meer gezien is op zijn adres in de Bodeloostra. Uh, moet ik u doorverbinden? Uh, nee, nee, bedankt ze maar. Ik neem wel contact op als het nodig is. Okay. Uh, Karin heeft ja? de IPS al nee. iets doorgefaxt. Over Duran nog niet, maar uh, er is hier wel ja. iets binnengekomen voor u. Hier is over die kolonel Kirsten. Ja, leg dat vooral maar maar opzij. Nee, okay. opzij leggen. Okay, Jan, is de mobiele brigade al op? Ja, ja, ze hebben alle in- en uitgangen afgezet. En een samotaris op het zand en aan het station. Ja. Omlaag oh, beginnen we eraan. Het is nu half acht. Zeg wel, is dat niet allemaal, Joh? Alleen, wat staan die daar daarbuiten te doen? dacht dat jij al naar huis waart. Met je niet geantwoord als ik u iets vraag, ja? We gaan het concertgebouw hermetisch afsluiten en ondersteboven keren... in de hoop dat we een zekere Silvio Hernan alias Baldomero Duran... Ja. zijnde de technisch directeur van Vagevuur... levend en wel in handen krijgen. Ik hoop, ik bent niet eens zeker dat dat daar is. We hebben een uur geleden nog gebeld... met iemand van de technische ploeg van Vagenvuur. Duran zou daar ongeveer nu moeten zitten... want hij heeft daarschijnlijk een vergadering. En ja, wat heeft hij de mens misdaan? Die mens is in feite een onmens... die een beul geweest is tijdens het Pinochet-regime in Chili... En die onder andere Elena Letin, u wel bekend van het dossier Venter, in het midden van de jaren zeventig maanden aan één stuk gemarteld heeft. En wat ons betreft wordt hij voor het moment verdacht van de moord op meester Chris van der Weide. De rest van de uitleg is voor later, commissaris, want we moeten dringend vertrekken. Ja, heb je de nodige toelatingen voor die kamikaze? Ja, Dat is allemaal geregeld. Morgen vroeg liggen de pv's en al de andere papiertjes netjes op uw bureau. En dan kunt u die eens rustig inkijken. Oké, okay, mensen, kom ja. op! Let's go! Ik wist nergens te zien, Pieter. Alles uitgekant? Van onder tot boven? De parking ook? Affirmatief. En de paar mensen die ik al ondervraagd heb... Eh, zeggen allemaal hetzelfde. De Ron is er van de hele dag niet te zien geweest. En vanavond ook niet. Pieter, ik ga de federale moeten inschakelen. Maar Anneke, ik kan dat echt niet wachten. Oké, okay, maar niet lang meer, hoor, Pieter. Een verdachte in een moordzaak die ontsnapt... Jij bent alleen bevoegd in uw eigen regio. Karin? Ja, commissaris. Doe iedereen stuk voor stuk in de foyer passeren en ondervraag ze allemaal. Okay. Ik wil weten wie Duran kent, hoe hij eruit ziet. Ah, ah, dat kunnen we hierop te weten komen. Wacht. Ja, wat is is er mijn plan? Toch niet die foto's? Uh, Karin, doe die maar eens onder een paar mensen hun neus. Ja. Die afschuwelijke details moeten ze natuurlijk niet nee, zien. Nee. Hè? Laat ze gewoon aanwijzen wie Duran is. Okay, kom in orde. Brein over. Uh, Pieter, ik ben direct terug. Ja, commissaris. Dan begin jij maar met een paar mannen alles na te kijken, van onder tot boven. Ja. Trek elke deur open, kijk in elke kast. Uh, commissaris, ook in de elektriciteitskast? Bruinhover, het is nu niet het moment, hè? Oh, ja, excuseer zo, commissaris. Vier, What the fuck is happening? Dat kunt je nu toch niet menen, hè? We zijn met repetities verdomd aan het boycotten. Max, we zoeken uw goede vriend Baldomero Duran. Waar is hij? Dat is een ik heb hem niet meer gezien sinds zondagavond. Hoezo? Hij had hier nu een vergadering. Oké. Okay. Bent u van in? Ja, en gij zijt. Maya Klaus om u te dienen. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Jonge dame, ik stel hier de vragen. Wanneer hebt gij Baldomero Duran voor het laatst gezien? Ik waarschuw u. hè. Ik ga in naam van Brugge 2002 klacht neerleggen voor. Ik wilde mij wel eens loslaten, stuk ombelul. Onozele was. We ik u wel eens op uw woorden letten? Neem maar mee naar een van de combis en onderwerp ze daar maar aan een kruisverhoor. En vraag dat ze haar zakken eens leegmaakt. Wie weet wat voor interessante spullen daarin zitten. Je hebt daar recht niet. Kom maar, juffrouw, en geen complimentjes, hè. Of we zetten nu meteen voor 24 uur vast. Stoppen, ja, allee. Dat was die fameuze Maya Klaas, zeker? Ja, ja. ja. Mevrouw, de substituut, alsjeblieft. Ja. Hier, is, uh, baldomero, hè. Hm? Dat is een hier, die in donkeren is. Ah. Naast die militaire. Goed, uh, stuur gauw, we moeten daar naar mijn kantoor met die foto. Okay. Mijn secretaresse zit daar nog en vraag haar onmiddellijk zijn signalement te verspreiden. Oké, okay, kom dan. Naar... Ah, jongens, toe, hoe kan dat nu? Die Baldomero Duran kan toch niet gewoon in lucht zijn opgegaan? En nog zoiets. Ze zien hem dagen niet verschijnen. En dat vinden ze allemaal de normaalste zaak ter wereld. Zeg, uh, iemand mankeert toch iemand? Waar is Dinges? ding? Die concierge, Lorenzo Caland. Wat is er hier gebeurd? Lorenzo? Wat verdomme, hij is. Oh, hij is toch ook niet dood? Nee, nee, zijn pols klopt nog. Hij is neergeslagen. Oh. Oh. Ik bel het ziekenhuis. Nee, niet naar het ziekenhuis. Dat wil ik niet. Maar jongen, toch. Je hebt een gat in je hoofd. Hè. Dat moet dringend verzorgd worden, nee, hoor. Nee. Het, gaat, het gaat. Ik ben oké. Okay. Oh, shit. Ja, blijf maar liggen. Ja. Zie dat je een zware hersenschudding hebt. Ja, Lorenzo, we moeten een dokter oproepen. Nee. Bel mijn huisarts. Nummer ligt naast de telefoon. Oké. Okay. Uh, ja, wat is er uh, nu uh, gebeurd, hè? Uh, uh, we uh, toch aan uh, zitten. Wacht. Ja. Ik help u. Oh, oh. Iemand heeft mij neergeslagen. Ja. Hij stond achter mij. Ik had mijn deur opengelaten en ik was gauw iets komen halen. Ja, wanneer was dat? Oh, uh, ik weet niet, uh, een uur geleden. Uh, je hebt echt geen enkel idee wie het was? Nee. En uh, is er iets meegenomen volgens u? Nee? Uh, ja, kijk eens rond. Uh, geld, uh, iets van uw spullen. Ach, geld, ik, ik heb nooit veel geld in huis. En hier ligt niet echt iets van waarde. Mijn sleutels. Mijn sleutels zijn weg, die zitten altijd in mijn achterzak. Welke sleutels? Die van uw appartement? Nee, nee, die van mijn auto en die van het concertgebouw. Ja, loopt jij altijd met zoveel sleutels rond? Die van het concertgebouw, dat is zo'n loper. Alleen de algemene directeur en ik hebben er zo een. Ah, Pieter, uh, we zijn hier ongeveer klaar, hoor. Uh, zeg, was er niets met de concierge? Ja. Ik hoorde dat er een dokter gekomen is. Hij is neergeslagen, overvallen. Uh. Waarschijnlijk omwille van zijn sleutel van het concertgebouw. Ja, een loper... En dat betekent dus dat de kans groot is dat de overvaller om het even lang zwaar verdwenen kan zijn. Of hier misschien toch nog ergens zit. Jan, organiseer nog maar eens een complete zoektocht. Sorry, hè, maar we gaan hier niet weg voor... Kijk eens wat we daar hebben, mevrouw Pieraerts. Ja, commissaris, madame hier had daar boven verstoken achter een decorstuk. En ik ben zo stout geweest om haar fotoapparaat direct in beslag te slaan. Hè? Hier, alstublieft.